Het wetenschappelijk bureau zegt dat het parlement er verstandig mee moet omgaan. Zangeres Wende Snijders heeft de Annie M. G. Schmid prijs gekregen... voor het beste Nederlandse theaterlied. Ze won de prijs voor haar lied Voor Alles. Het werd geschreven door Joost Zwageman... maar door Snijders gecomponeerd en gezongen. De jury noemt het griezelig goed. Wende Snijders krijgt een bronzen buste van Annie M. G. Schmid in 3500 euro.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 Laten we daarom zorgen dat vluchtelingkinderen zich in Nederland veilig voelen. Dat ze even geen zorgen hebben en weer gewoon kind kunnen zijn. Geeft u ook om vluchtelingkinderen? Help dan mee op vluchtelingenwerk.nl Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 Met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc. En straks gaan we weer op bezoek bij de Poolse komkommerplukker Pavel in Friesland. En hij serveert bijzonder eten. Maar eerst gaan we het hebben over geld verdienen. Vind de ondernemer in jezelf. Dat is de boodschap uit Den Haag aan iedere burger. En het leger zelfstandige groeit nog steeds. Maar hoeveel mensen zijn nou eigenlijk echt ondernemer? En wat als dat niet in je zit dat ondernemen. Hoe vind je dan een eigen op maat gesneden verdienmodelletje... zodat je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken? Moet je op cursus of speculeren met cryptomunten, zoals de bitcoin? Of accepteren dat talenten nou eenmaal niet gelijk verdeeld zijn... en je neerleggen bij wat je wel kan? Radiomaker Martin Minkema gaat te raden bij ondernemers, bitcoin-experts, een high-end coach... En marketeer Boudewijn Poelman, die met zijn postcode loterij... het meest perfecte verdienmodel van Nederland introduceerde. Goede raad blijkt niet alleen duur, maar ook erg confronterend. Er is een tijd geweest dat ondernemen een besmet woord was. De commercie in, dat wou bijna niemand bij mij op school in de jaren 80. Maar nu is je zelfverkopen een must. Ja, bijzonder voor ondernemers is die, die zitten niet de hele dag... ...te zeuren over het verleden of wat er niet goed ging. Die kijken naar kansen, die kijken naar de toekomst. Dus de eerste wet van Rutte is dat met meer ondernemerschap ons land positief wordt. Alles staat in dienst van resultaat, rendement, output, ook op de radio. Dit is nog het enige documentaire uurtje op Radio 1. Want duur en voor klein publiek. En ook hier worden de eisen steeds strakker. Dus zo hoort u mij als freelancer. Zo ben ik weg. Plop. Dus, ik kan me beter een verdienmodel klaar hebben liggen... voor een eigen podcast of zo. En namens iedereen die met zoiets zit, in welk vak dan ook... waarbij God niet weet hoe de ondernemer in zichzelf wakker te schudden... ga ik langs bij experts. Bij een echte businesscoach. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst... dat je weet, en soms is het ook een kwestie van voelen... waarom je kansen zou willen zien. En, um, bij de medebedenker van de Postcode Loterij. Het meest perfecte verdienmodel dat ik ken. Nou, dankjewel. Ja. Dat is een heel compliment. Ja. Ja. Dat hoort u vast vaker natuurlijk. Hè? Ja, hoor ik ja. wel eens, ja. Ja. ja. Maar eerst ga ik in Madrid langs bij Erik. Mijn enige oom. Hij is ook de enige echte zakerman in onze familie. En Dit is een klein tentje, daar kan je eten kopen. Een mooie of zo. Of we geen tijd hebben. En de hele aardige jorgen, die maakt hele mooie paella's. <laughs> Handel zitten wij hem ingebakken. Deed begin jaren 60 in Driebergen de auto School. Ja, ik heb een, uh, een tijdje lang uh, Volvo's verkocht in Nederland. Mijn baas zei toen ik begon. Uh, hij uh, gooide een telefoonboek naar me toe en hij zegt: Daar zijn je klanten. En daar schrok ik erg van. Ik dacht: Wat gebeurt er nou? En uh, ik reed met mijn demonstratiewagen weg en ik, ik dacht: Waar ga ik nu in godsnaam naartoe? Volvo Amazon. LK. Ik ging uh, mensen opbellen, ik benaderde de artsen, ik ging langs huizen rijden waar auto's stonden van verschillende jaren oud in de prijsklasse als van de Volvo's en die mensen die langs de wand naar een nieuwe auto toe zijn. En die mensen die hebben ik benaderd. Die bellen jou. Natuurlijk. Natuurlijk. Als ze even, even, even willen meerijden om, om te kijken hoe fijn het is om in zo'n mooie Volvo te zitten. Ook ben ik. Uh, ...bij de tafels langs gegaan van de potentiële kopers... ...om hun uit te nodigen voor een proef in. Oh, De man kocht de auto toch niet uit? Nou ja, en dan die vrouw die vertelde dan s'avonds tegen haar man... ...van wat, wat een lekkere auto is dat. If your wife won't let you buy a Volvo... ...let her drive one. That'll really do the job. Hola mama. Hoe zit ze hier na een paar jaar volwors verkopen vertrok mijn oom erik naar Spanje. Ik wilde, ik wilde, veel reizen, ik wilde weg, ik wilde een hoop dingen zien en, uh, ja. Je hebt uh, toen een discotheek begonnen hier, hè? Ja, ik ben met een vriend een discotheek begonnen. Aan de kust en, uh, heel erg in zuiden. In Estepona, helemaal in zuiden, ja. ja. Je had een vergunning nodig voor een feestzaal, maar het woord discotheek, dat was nog niet ingeburgerd wat het nou precies was. We hebben Met weinig geld hebben we dat heel leuk kunnen decoreren, en veel zo, de doors, de goede muziek uit die tijd. Hè. Maar dat was eigenlijk je eerste business, hè? Dat was de eerste business, ja. ja. ja. De Zotter zijn hij naar Madrid, trouwde en ging in de metalen. Koperzink, lood... In. Erik heeft het financieel prima voor elkaar. Nou, ja. een mooi huis met zwembad. Ik heb altijd uh, prettig kunnen leven, maar ik heb mijn hele leven ook keihard gewerkt. Je bent dag en nacht bezig. En het is je hobby. Ja. Dus uh, dat is dan ook niet erg. Maar uh, bij de hobby heb je natuurlijk ook je spanningen. En, uh, iedere ondernemer ja. weet uh, dat hij onder kan gaan. En ik heb ook risico's moeten nemen. Maar ik heb getracht ze zo goed mogelijk in te schatten zoals iedere ondernemer dat doet. En in dat opzicht ben ik er behoorlijk goed uitgekomen. Wat denk je? Had je achteraf wel wat meer risico mogen nemen? Hoe ver heeft Speers angst? ik kom uit een heel conservatief gezin. Dus misschien heb ik dingen niet gedaan die andere mensen wel zouden doen. Ik ben voorzichtig geweest. Ja. Je, moet, uh, je hele leven is afhankelijk van je goede contacten. En het vertrouwen dat jouw contacten hebben in jou. Ja, ja. Zeg maar, ik ben totaal niet zakelijk. Hè? Ik kom er absoluut altijd be be bekijkt vanaf. Ik doe, ja. doe het niet goed. Wat mis ik? In deze. Nou ja, maar dat is gewoon iets uh, dat, zit, uh, dat zit in je. En als dat niet in je ziet, uh, zit. En er is ook niemand die je dat wil bijbrengen dan gebeurt dat gewoon niet. Je hebt er als kind nooit over... Het uh, is nooit jouw hobby geweest. Nee. Hey. Nee, jij wilde journalist worden. Ja. Mensen die in zaken gaan, die hebben ook uh, uh, vaak uh, misschien wat meer haast in hun leven. Die op jongere leeftijd, door middel van zaken, geld willen verdienen. Een nee. soort haast? Ja, je leeft maar één keer. Je hebt hem. Blijft wat ongrijpbaar. Ik heb zo nog geen handvat om handelsgeest naar boven te trekken in mezelf. In Deventer is het volgende station. We komen om 12.27 op tijd aan. In Deventer houdt businesscoach Nienke van der Lek kantoor. En op een site is alles vrolijk en in lichte kleuren en energiek en alles glimt. Dit is de Ninken van der Lek podcast over doorbreken met je bedrijf. En daar staan ook podcasts op. Aflevering 85. Volg altijd je intuïtie. Op het moment dat er een goed idee komt uit je onderbuik... Pas die 5-second rule toe. Zorg ervoor dat je die ideeën serieus neemt... en dat je er actie aan verbindt. Maar wel binnen 5 seconden. En ik dacht... Hier moet ik zijn. Hier moet ik zijn. En een paar dagen later maak ik heel veel geld over. 35.000 dollar. Ik zal het wel gewoon vertellen. 35.000 dollar maak ik over. Puur gevoel van intuïtie. Dit is... Mijn volgende stap: 35.000. Alle mensen. Ja, vijf, vijf seconden regel. Als ik het allemaal hoor, dan word ik ook heel ongeduldig. Dan wil ik ook succes. En wandelend naar een kantoor vangen me opeens allemaal verdienmodelletjes op: de marktstalletjes, de straatorgel, de straatmuzikant, de concurrentie tussen die twee. Ja, mevrouw hallo. van Lek. Martje Minkema, hallo. Ja, van Lek. Ja, zal ik eens zeggen, ik heb ook bijna mijn hele leven gedacht dat ik helemaal niet zakelijk was. Dus ik kom helemaal niet uit de ondernemerswereld. Ja. Ik kom, uh, mijn ouders zijn de leraar Frans geweest en verpleegkundige. Ja. En bij toeval ben ik gaan ondernemen en heb ik leren ondernemen. Het is ja. echt mijn persoonlijke overtuiging, Het is echt ondernemen kun je leren, succesvol ondernemen ja. kun je leren. Maar zou je dat mij kunnen triggeren? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst dat je weet... en soms is het ook een kwestie van voelen... waarom je kansen zou willen zien. Dus wat zou het je brengen in je eigen leven... en wat zou het brengen in de levens van al die mensen... die je als ondernemer kan helpen? Je kan heel veel mensen bereiken als ondernemer. Ja. En waarom zou je überhaupt kansen willen zien? Oké, okay, maar dat zijn, dat zijn hele elementaire vragen... Je geeft, je geeft cursussen. Ja. Het gaat om wel, vaak om duizenden euro's. Maar ja. wat, wat, wat zijn nou de tools hè, mm -hmm. die je ja. geeft? Want, want, want iemand die naar een psycholoog toe gaat, zegt van ja, god, ik zit een beetje vast in mijn leven. Weet je wel. Ja. Die kan ook zeggen: van, Nou ja, probeer dat. Ga sporten weten, ja. dat soort dingen. Ja. Eh, ik, ik neem aan dat het toch over andere dingen toch ook nog gaat. Ja, nou deels ook over persoonlijke ontwikkeling. Ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. Maar het gaat ook echt om keiharde marketingstrategieën. Hoe voer je een verkoopgesprek. In het begin ook alles wat ik verdiende gaf ik meteen weg. Ik vond het heel lastig om met geld om te gaan. Dat zijn dingen die je kunt leren. Welke prijzen uh, bepaal je nou voor je producten of je diensten? Uh, wat doe je op social media? Wat kun je toevoegen aan je diensten of producten... om ervoor te zorgen dat klanten het nog waardevoller vinden... Wat, wat, waar moet ik nou beginnen? Ja, dus ik, de eerste vraag die ik wilde stellen is... waarom zou je willen groeien? Wat, wat, waar wil je dan heen? Heel veel ondernemers werken zichzelf over de kop. Dat bedrijf staat op één. Terwijl als je vraagt, wat is nou het belangrijkste in jouw leven... zeggen ze bijvoorbeeld mijn gezin. Maar de praktijk laat zien dat al hun tijd en aandacht... en hun energie in dat bedrijf zit. En als ze eindelijk thuis komen liggen of de kinderen in bed... of ze zijn afgepeigerd. Weet je, ik heb drie, uh, drie kinderen, drie zoons, dus ik heb echt een druk gezin. Dus ik heb mezelf opgelegd van ja, ik ga gewoon niet mijn week vullen met werken. Ik werk maximaal drie dagen in de week en binnen die drie dagen moet ik het organiseren. En je weet zelf misschien ook wel, als je een dag hebt voor, om bijvoorbeeld een artikel te schrijven, doe je er een dag over. Moet je het over een uur af hebben, is het over een uur af. Dus tijd vult zich. Het gaat om hoe ga je om met de tijd en hoe ga je je leven zo inrichten dat het klopt met hoe je wil leven. En dat is waar het mee begint, dat je daar echt eens bewust over nadenkt. Van ja, ik zeg altijd: we zijn allemaal ondernemer geworden, omdat we ook verlangen naar een soort vrijheid. Maar heel vaak creëren we een soort gevangenis voor onszelf. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak helemaal een beetje gehypnotiseerd door, door Nienke: dat denk ik denk, ja, ja, ja. En ik heb nog ineens een verdienmodel. Terug thuis in mijn straat in Haarlem. Loop ik eens binnen bij de beroemde feestwinkel Monnikendam. Waar Jos Goskamp achter de toonbank staat. Kijk, de, wij zitten wel in een goede niche. Iedereen viert tegenwoordig van de jonge mensen feestjes. Dus pruiken, hoe petten die we vroeger niet verkochten, dat verkopen we nu de hele dag. Afgelopen zaterdag hebben we meer dan, ik denk een stuk of ik moest net aangevuld, ik denk iets meer dan 20 pruiken. Wordt er meer gefeest? Veel meer. En, dan, en daarbij ook verkleed. Ze deden het gewoon vroeger anders. Toen had ik nog heel veel dingen op papier staan. Bijvoorbeeld liedjes voor bruiloften. Toneelstukjes om uit te voeren op een school. We deden voor de helft van de winkel gewoon in teksten. Nou, dat is dus eigenlijk helemaal weg. Toen met de intrede van het kopieerapparaat was dat eigenlijk meteen een handel die weg was. Die moet je erg aangepast. Dat moet je constant aanpassen. Wij passen het gewoon elk half jaar, geloof ik, aan. Oh, ja. Want het, het verandert ontzettend. Als je de winkel nu zou vergelijken met, met tien jaar geleden, is het al heel anders. En internet is natuurlijk een grote boosdoener bij ons. Want zou, daar verliezen wij het van. Maar dan gaan we juist allemaal dingen doen die je niet op internet kan krijgen. Bijvoorbeeld gasgevulde ballonnen. Oh, ja, ja, ja. Of mensen willen even een pruik opzetten. Of ze wil even een pak aantrekken. En dat is nou onze handel geworden. En, vertelt Jos dan, er is nieuws hier verderop. Ik noem geen namen. Maar hier in de straat zijn er een paar waarvan ik het zeker weet. Die mannen hebben geïnvesteerd in bitcoins. Die ene zelfs. Ik heb gehoord, en ik weet het eigenlijk zeker, want ik heb gezien waar hij nou woont, dat hij meer dan een half miljoen euro heeft verdiend. Gewoon simpele man hier in de straat aan de Bitcoin. En ik heb zelf de boot gemist. Heb je mij weer? Zit een beetje met die feestneuzen te knoeien. Maar, maar, maar, maar ga je nou halzen voor de kop iets, uh, in iets duiken? Nee, nee. nee, nee het, het, gokken, is he? mijn, het is mijn karakter niet. Nee, het is, uh, je moet een beetje een gokker zijn, volgens mij. Ja, wat, wat zijn het voor mensen eigenlijk? Ik vraag je na, maar wat Het, wat, wat zijn, wat zijn, het zijn toch een beetje zakelijke mensen. Ja? Een beetje een gokkertjes. Ja, gokker. Een beetje bluffertjes. Een ja, ja. beetje. Het zijn toch niet van die hele gewone mensjes. Ja, ze hebben wel wat. Van durf een beetje zo van, nou... En ook niet, zo, ook niet helemaal aan de grote klok hangen, weet je wel. Nee, nee. Dit even lekker zelf doen. Even lekker zelf meepikken en klaar. Ja, misschien moet ik het uh, maar eenvoudig houden... en ook gewoon speculeren. Met die cryptomunten, Net als Half Nederland trouwens... Origineel is het niet. Maar zoiets begint altijd met een paar enkelingen. Zoals advocaat Peter Plasman, die zich al jaren geleden een bitcoins giet uitbetalen door zijn cliënten. Ja, ik heb uh, dat was al in 2014 heb ik uh, naar buiten gebracht dat uh, men bij, bij mij terecht kon met bitcoin. Wat, er dan, wat, wat zag u dan wel, wat ik niet heb gezien? Wat is dat dan precies? Hoe kan dat? Want uh, als ik. In, 2000, ik, weet, ik kan nu situaties niet overzien, maar als ik in 2014 bitcoins had gekocht, was ik schat hemels rijk geweest. Hè? Dus uh, wat is, hoe kan ik in de toekomst dat soort situaties herkennen? <laughs> als, <Ja. laughs> nee, dat is, nee, dat is, uh, dat is niet. Uh, dan moet je er echt heel erg in verdiepen, misschien dat dat een beetje helpt. Maar uh, bijna niemand heeft natuurlijk de ontwikkeling van de Bitcoin kunnen voorzien. Nu hebben de klanten van strafpleiter Plasman soms zo hun redenen om bitcoin te gebruiken... om transacties wat onder de radar te houden van autoriteiten. Dit soort cryptomunten staan natuurlijk voor een veel groter verhaal. Een hervorming van onderaf van de hele economie. My money. Hier weten ze daarover Ars. Mieke de Haas. En... Robert Reiner en Nederland. Uh, wij hebben een uh, bedrijf waar je bitcoins kan kopen, verkopen en versturen en bij ons is het heel, we hebben het heel makkelijk gemaakt zodat je geen kennis hoeft te hebben maar gewoon bij ons heel makkelijk aan een uh, mee kan doen met de uh, bitcoins. Ik heb het idee dat dat ik steeds maar de boot mis. Robert, <laughs> ik mis steeds maar de boot. Ik, ik had zeker de boot gemist met met met hier een paar eeuwen geleden, maar dat is de bitcoin toch niet, hè? Nee, zeker niet. Ik sta elke dag wel op met het idee van dat we de wereld beter aan het maken zijn. Het is toch heel erg raar dat, dat er negatieve rentes bestaan. En, en ja. dat soort dingen, dat is in het, in het oude systeem. En hier, zeg maar, dus hier bij Bitmoney, Money, maar ook hier in de blockchain wereld, zijn we langzaam alternatieven aan het bouwen voor dat andere systeem. Het is een democratisering van het geldsysteem. Ja, ik vind het zeker een democratisering van het. Ja, het is, ja, maar, wat is het probleem? Je gaat niet aan boord. Oké, okay, de bitcoin is één boot, hè? maar er zijn dus ja. nu 1445, of 1545, ik weet niet precies... ...maar allemaal bootjes zijn er, allemaal cryptomunten. Maar de meeste zijn lek, volgens mij. <lacht> nou, nou ja, kijk, dus het ligt eraan uh, uh, waar, waar je het voor doet. Hè? Als je het echt alleen doet of, om te speculeren... Ja. ...en je stapt aan boord van een cryptocurrency en hij zakt alleen... ...dan heb je dus inderdaad een verkeerde boot of is jouw boot gezonken... ...als je het met je voor wil doorvoeren... Er zijn mensen die zijn heel de dag alleen maar aan het lezen wat iedereen, al die nieuwe currencies eigenlijk willen. En of dat wel goede verhalen zijn. En of je daarin zou moeten stappen. Maar het is gewoon een dagtaak geworden. Dus wij doen ook maar, wij, iedereen doet toch maar wat. Want nu gaat, en iedereen vraagt aan ons, wat gaat de koers doen? Geen idee natuurlijk. Net zoals niemand de koers van de beurs kan voorspellen, is het ook met de uh, cryptocurrencies best wel onzeker. Uh, ja. Dus Bitcoin bezitten is, is gewoon geen verdienmodel. Ik bedoel, dan, want je vraagt wat is een verdienmodel? Voor mij is een verdienmodel. Dat vraag ik maar weer. Ja, nou ja. Nee, nee, nee sorry. Je hebt, je hebt een nieuwe economie, daar zijn nieuwe, nieuwe verdienmodellen mogelijk. Maar Bitcoin bezitten op zich is gewoon heel erg passief. En dat is, niet, is geen garantie. En als je aan wil verdienen, moet je het verkopen. Dus dat is, dat is meer een spaarmodel. Maar als je bijvoorbeeld zegt van ik wil er wel aan verdienen, dan zou je inderdaad kunnen denken, oké, okay, hoe ga ik dan waarde toevoegen aan die nieuwe wereld die ontstaat. Dus je zou kunnen zeggen, dan ga ik trainingen geven. Of, of uh, ja, op een of andere manier bijdragen. Uh, een podcast maken over het nieuwe verdienmodel, zeg maar. Dan ben je iets aan het creëren. En dan kun je je laten betalen in bitcoin. En dan heb je het over een verdienmodel. Maar bitcoin bezitten op zich is gewoon geen verdienmodel. Je moet er wat ben je wat doen. Ja. ja. Maar er is nog een andere kant aan die bitcoin-achtige. Hoe ze worden bijgemaakt. Het bekende mijnen van die dingen in computers die eindeloos rekenen en rekenen en rekenen... tot ze een nieuwe bitcoin mogen uitspuwen. Hier hoor je duizenden computers razen... in een bitcoin-mijnfabriek in China... waar de elektriciteit om die te laten draaien goedkoop is. In Nederland is stroom veel te duur. Dat rendeert niet. Geen verdienmodel. Hoewel... Peter Plasman. Allerlei uh, fenomenen treden erop. Want uh, we hebben de, inmiddels de klassieke wietteler. Dus die, gaat een, die begint een wiethok of verschillende wiethokken. En die zit met één probleem, namelijk dat kost vrij veel energie. Want daar moeten lampen op. Dus dat, uh, dus, en daar wil ik niet voor betalen. En bovendien valt dat ook op als dat legaal gebeurt. Dus wat doe ik? Ik ga clandestien de leiding omzeilen. en ik betrek clandestien stroom. ...van het energiebedrijf. Nou, dat is vaste praktijk. Dat gebeurt bijna altijd, hoort dat bij elkaar. Wiethok en uh, stroomjatten. Maar toen is op een gegeven moment de omslag gekomen van... ...hé, hey, ik kan stroomjatten. Wat kan ik nog meer met die stroom doen die ik kan jatten? Hé, hey, die kan ik ook inzetten om bitcoins te minen. Dus ik zet computers neer. Ik blijf die stroomjatten, dus ik heb niet de energiekosten... En dat minen dat levert mij bitcoins op. Dus je hebt met die plantjes bezig, die computers staan er gewoon, je hoef je niet, uh, niet, ja, niet in water te geven. Precies, ja, en, en de risico's zijn op dit moment nog kleiner. Het ja, want... dus is eerst eerste weer geweest hoor, in de verdieping met allemaal computers. Ja, ja en, en uh, de grap is, dan pleeg je maar één misdrijf, namelijk het jatten van stroom. En bij, als je wiet deelt, dan pleeg je gelijk twee misdrijven. Ja, dat wordt dus meteen gespot. Criminelen hebben een enorm goede neus voor perfecte verdienmodellen. Nou, ik, nee, ik, ik, uh, ik ben geneigd om alles wat met criminaliteit te maken heeft. uit te zonden van iets wat lijkt op perfect verdienmodel. Want je begint met nul, dat is je uitgangspositie. Je gaat crimineel geld verdienen. Je loopt tegen de lamp. Dan ben je, je crimineel geld kwijt, want het wordt afgepakt. Dan sta je weer op nul. Maar dan moet je ook nog twee jaar zitten. Dus je gaat van een positie van nul naar min twee jaar zitten. Dus dat noem ik niet een perfect verdienmodel. Dus u kent niet zoveel criminelen die uh, gezond en rijk oud worden? Jawel hoor, die zijn er ook. Nee, maar... Gelukkig zeg ik toch. Nee, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn, er zijn uh, genoeg mensen die ja. in de criminaliteit hun geld verdienen... en daar heel stilletjes rustig van genieten. En ook geen last van geweten hebben of zo. Dus dan kun je... Achteraf zeggen, dat was misschien redelijk perfect verdienmodel. Waarbij je dan ook weer allerlei risico's hebt om van dat je nog eens een keer geliquideerd wordt... of dat je geript wordt, of anderszins. Maar dat is achteraf. Dus, en ik vind, perfect, perfect verdienmodel moet je van tevoren beoordelen. van Ik ga dit doen, en daar ga ik geld mee verdienen. Nou, dat is, een, dat is inderdaad perfect uitgedacht. Maar dat weet je, dat weet je nooit van tevoren. Jawel. Ja, die... Postcode Loterij. Ja, Postcode Loterij. Goedemorgen en dag, lieve dames. Daar zijn we weer met elke werkdag een Postcode straatprijs. En hier gaan we maar liefst 400.000 euro verdelen. En natuurlijk de auto. Ja, kijk, daar komt iets langs. De Postcode Loterij. Het meest briljante verdienmodel dat ik ken. Dat is klasse. En wie kent het niet? Want iedereen heeft bij voorbaat een lot. Namelijk de eigen postcode. Wat is dat toch leuk hè, prijzen winnen. Denkt u dat zou ik ook wel graag willen? Ja, moet u wel meespelen. En als je niet voor dat lot betaalt en Gaston Starreveld komt bij je in de straat om geld uit te delen... ...dan moet je met leden ogen toezien hoe hij alleen jouw buren rijk maakt, maar jou niet. Iedereen is blij, behalve Meerte. Ik heb niet gewonnen. Nee. Niet gewonnen? Nee, nee. Als een van de weinigen geloof ik hier in de buurt... Oh jee. Ik ben serieus zelfs net gestopt. Ja, ik heb altijd meegedaan. Toch kan je niet tegen die loterij zijn, want in 30 jaar tijd gaf die al 8,6 miljard euro weg aan goede doelen. Ja, nou, we zijn de op twee na grootste donor, private donor, ter wereld. We staan dus op de derde plaats. Dit is Boudewijn Poelman, medebedenker van die postcode loterij over verdienmodellen en emoties. Ik ben helemaal niet bezig met modellen. Nee, nee, nee dat, dat boeit me allemaal niet. Nee, ik, dat, dat, dat, dat tweede is natuurlijk heel belangrijk, uh, de emotie. En uh, als je die basis emoties tegemoet kunt komen, uh, dan, uh, uh, dan heb je al een flinke stap gezet naar een uh, succesvol product. Wel, welke zijn dat? Hoeveel, hoeveel van, van de emoties die spelen een rol bij, uh, bij het verdienmodel Postco Loterij? Daar spelen mee, uh, wat bij alle kansspelen een rol speelt, dat is hebzucht. Je wil graag winnen en liefst veel. Dus weinig inleggen veel terugkrijgen, dat is een typische kenmerk van hebzucht. Een jaloezie speelt mee, je vindt het toch vervelend als in jouw straat de postcode, een grote postcode prijs valt. Dat je buren die dan wel meespelen een miljonair worden of in ieder geval een grote prijs krijgen en jij niet. De derde emotie die meespeelt bij ons is de liefde haat. We willen toch allemaal als mensen goed doen. En aangezien de postcardeloterij daaraan uh, voldoet, daaraan tegemoet komt door uh, hoe ze het geld besteedt. En dan heb je ook nog uh, de factor angst. Uh, de angst om uh, te zien dat je had kunnen winnen, maar geen ticket hebt gekocht. Ja. Ik denk uh, toch dat het belangrijkste, dan... belangrijkste ja. is volgens mij de angst, denk ik toch. Dat zou kunnen. Dat de buurman... Dat zou kunnen. Dat de buurman, ja, nee? ja, dat dat ja. De buurman, ja dat, of dat de ja. nou angst is of ja. jaloezie, maar goed, ja. dat ziet ja, ja, daaruit. Ja, ja, dus. ja. En... Uh, um, we hebben nu postcode-loterijen in vier landen. En in alle vier landen is het echt een heel groot succes. Dus je, je ziet gewoon dat, het dat dat model van de postcode-loterij uh, overal uh, aanslaat. En dat komt omdat die basis-emoties erin zitten. Je dwingt mensen niet, maar ze zwingen zichzelf eigenlijk door die emoties die ze hebben. Hè? Ja. Wat, wat is dat eigenlijk? Hoe werkt dat ja, eigenlijk? Ik hou niet zo van dwang, maar zelf nee, ook een je, vrijheidsdier. Nee. Dus ja, uh, ja. mij hoor je dat niet gauw zeggen. Nee. Ik heb het liever over verleiden. Verleiden, ja. ja. ja. ja. Maar, maar kijk. Het is geen pijnvrij model, hè? want mensen die geen lot hebben... en die wel in de straat wonen, die, die, die, die worden een beetje ongelukkig. Hè? Als de grote prijs komt. Ja. Uh, totdat die uh, valt, lachen ze zich natuurlijk steeds iedere maand een rotje. Want dan is zijn buurman weer 12,50 of 13 euro kwijt. En hij uh, heeft die nog. Ja, ik heb een uh, gezellig gesprek... Maar advocaat Peter Plasman... Ja, ik vind het geniaal, maar verwerpelijk. ...is een fel criticaster van de postcode Kijk, het, het, het, het, het basisprobleem is dat... ...je hoort dus op enig moment... ...uw lot heeft gewonnen, alleen helaas, u heeft niet betaald... ...dus u krijgt die prijs niet die erbij hoort. Je kunt je er niet aan onttrekken. Uw buren daarentegen? Ja, die zijn rijk. Ja. En u had ook rijk kunnen zijn. Je hebt gedwongen een nummer in je maag gesplitst gekregen... En dan zou je ook kunnen bedenken, van, hey, dan is het eigenlijk een soort van schade die mij overkomt als ik niet betaal en de prijs valt toch in mijn postcode. Tegen schade kun je je verzekeren. Dus je zou kunnen... Ja, schadeverzekering. Kunnen, als je nou zou verzekeren tegen de gebeurtenis dat de postcode in jouw gebied valt, terwijl je niet meedoet. Dan betaal je daar premie voor. Valt de postcode in jouw gebied, dan keert de, wordt de schade uitgekeerd. En dan hou je nog een... Deel van het geld waar je dus die loten niet verkoopt, hou je over. En dat kun je als je dat wil aan goede doelen besteden. Ja, dat vind ik zo grappig dat Peter Plasman er nu meteen een, een verdienmodel tegenaan gooit. Dus een verdienmodel bovenop een verdienmodel. En ook weer gebaseerd op angst. Hoe verdienmodellen op elkaar kunnen bouwen of elkaar dwars zitten. Daarvan heeft Boudewijn Poelman ook een mooi voorbeeld van een jaar of tien geleden. En dat was toen wij uh, uh, erachter kwamen dat uh, de LED-lamp, inmiddels een bekend fenomeen, uh, dat die uh, in zijn ontwikkeling zover was dat dat gewoon op consumentenniveau kan worden toegepast. En wij zoiets hadden van: maar waarom uh, gebeurt dat dan niet? Dus uh, we dachten, nou ja, waarschijnlijk omdat niemand het weet of zo. Hè? Uh, uh, uh, die lamp die kost een tiende van de energie van een gloeilamp en hij gaat tien keer zo lang mee. Ik bedoel, hoe lang moet je wachten om zo'n lamp aan te schaffen? Ja. Dus uh, wij hebben besloten toen om uh, uh, eerst 100.000 en vervolgens uh, dik 2 miljoen uh, ledlampen uit te delen aan onze uh, uh, spelers van de postcode Loterij. Uh, waarop uh, de, de grote baas van Philips destijds uh, in woede ontstak. Want dat was uh, tegen het zere omdat uh, Philips had bedacht... dat uh, die ledlampen pas zeven, acht jaar later op de markt zouden komen, in plaats van nu. En toen vroeg ik dus van, maar waarom dan? Want die dingen zijn technisch klaar. En uh, ja, maar dat was uh, omdat er uh, nog nu veel geld werd verdiend aan gloeilampen... En als die uh, giftig zijn, overigens, uh, en uh, daarom nooit echt een succes zijn geworden. Maar uh, daar hadden ze grote fabrieken van en die waren nog niet uh, terugverdiend. Nee, het verdienmodel was nog niet... Uh... Zo is het. Dan zijn we weer bij het verdienmodel. Ja. Ja. En toen hebben wij gezegd, van we gaan die ledlampen toch uh, uitdelen. Dan zullen we wel eens zien wat er gebeurt. Nou, dat hebben we gezien. Dus het, u heeft het, de invoering van die ledlampen eigenlijk versneld daarmee? Uh, met vijf à zes jaar. Ja. Oh, ja. Ja. Ja. Het heeft ons uh, 30, 35 miljoen gekost. Ja, is, dus niet goed voor uw model. Jawel hoor, want uh, mensen stelden het geweldige prijs. En, en uh, die zagen daarmee uh, dat de, de Postcode Loterij serieus is oh, ja. uh, uh, met het uh, bevorderen van goede ontwikkelingen. Hoe verdienmodellen elkaar in de weg kunnen zitten. Ja, ja dat zat heel behoorlijk in de weg van Philips. Ja, klopt. Nou, laat ik ook eens uh, wat proberen. Ik lees namelijk een stuk over een fenomeen dat samenhangt met dat mijnen van bitcoin. Cryptojacking heet dat. Cryptojacking is het kapen van de rekenkracht van jouw computer door boeven om zo bitcoins te mijnen. Dat kan gebeuren als je op een besmette site komt. En dat kapen van jouw rekenkracht duurt net zo lang als je op die site blijft. Dus daarna houdt het op. Het is verder niet schadelijk, maar je computer zit wel enorm te loeien. Maar dat stuk hier is geschreven door een onderzoeker van de Universiteit Gent, Gleen Joris. Die denkt dat dat cryptojacking ook legaal gemaakt kan worden. En gebruikt als verdienmodel voor de kranten en podcasts. Ja, we moeten sowieso naar een soort nieuw verdienmodel uh, streven, denk ik. Dat het uh, niet stoort, wat advertenties ja. wel doen. We willen geen advertenties meer kijken op het, op het internet. Um, Crypto-jacking kan daarop, daarom eigenlijk een heel goed alternatief vormen op uh, dat digitaal advertentiemodel. Um, momenteel heeft het nog een zeer negatieve connotatie, crypto het stelen van, van computerkracht. Als je crypto gaat gebruiken als verdienmodel, ga je eigenlijk zo lang mogelijk... De webgebruikers op je website willen. Omdat je oh, dan... ja, die moet zo lang mogelijk op je website zitten. Ja. En dan kun jij die rekenkracht gebruiken van, de, van, van, van, uh, van het publiek, hè, voor, voor de mijnen van die, die crypto-munten. Ja. Um, als bedrijven het zouden willen gebruiken, zou ik wel het aanraden aan hen om echt um, vrijwillige toestemming te vragen aan de gebruiker. En, en, dan ga, en dan ga je langer mooie stukken schrijven, dat mensen op je site blijven. Ja. En, dan, uh, en dan is het, maar, is het cash intussen. Uh, inderdaad. Uh, hetzelfde zou je kunnen zeggen voor radiopresentaties of, of podcasts. Ja, je, geeft, je geeft gewoon, je werkt, je laat je computer werken, ja. zodat jij iets kunt consumeren. Inderdaad. Dat is je verdienmodel. Dat zou inderdaad een mogelijk model kunnen zijn voor ja. jouw radio-uitzending. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel verschillende ethische en juridische vragen bij te stellen. Stel je voor dat door jouw scriptje iemand's pc kapot zou gaan. Oh, dat ik hem zo hard laat rekenen dat je hem oververhit raakt en... Ja, inderdaad. hebt zo twintig jaar... Wie is er dan aansprakelijk? Ja. ja, je hebt zo 20, 30 mensen achter je aan uh, die, ja. die allemaal een paar duizend euro weer hebben. Inderdaad. Dus ah. er zijn wel verschillende vragen bij te stellen bij de... Bij de ja, de toepassing. Maar aan de andere zijde, we mogen het, het kind niet uit het badwater weggooien. Maar als ik die computers ga draaien, dan gebruiken ze ook heel veel stroom. En dat, dat, dat kost dan weer CO2-productie uh, CO2, uh, ja. krijgen dan. Dus eigenlijk moet ik er dan ook nog een... Uh, ik moet ook eigenlijk uh, zonnepanelen gaan verkopen. Zonnepanelen die je dus aan die computer kunt gaan koppelen. Ja. Dus jij moet, je, moet ook, je moet ook de zonnepanelen erbij gaan leveren. Het zet de mensen aan het denken en ondernemen is een goede zaak, denk ik. Ah. Dus radio, radio, um, aan een radio zender koppelen aan een bedrijf dat zonnepanelen verkoopt. Ja, ik, uh, ik ben mee. Ik ben, uh, ik ben stakeholder. Ja, Sink, ja, dat is een goed idee. Ja, ja. Ik investeer. Ja, ja. <laughs> en dat, en, dat, en, en, en zender het heet de Sunny Radio. Ja, volledig. Ben, uh, waar, waar kan ik tekenen? Sorry. Ik raak helemaal enthousiast... Ook omdat Glenn Joris vertelt dat er een proef met legale cryptojacking is gedaan op de site van Het Laatste Nieuws, de grootste krant van België. Op de redactie draaide hun site 24 uur met een cryptojacking-scriptje op het scherm. Honderden computers mijnden al die uren cryptomunten. Ik stuur een mail om te vragen hoeveel dat opleverde. Het antwoord is 14 eurocent. Net genoeg om deze zin uit te spreken. Dit businessmodel is dus nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Terug naar Boudewijn Poelman met de vraag... wat maakt een echte ondernemer? Um, het is heel moeilijk om uh, uh, goed te formuleren... maar ik vind een essentieel element in het ondernemerschap... is dat je kansen ziet. Uh, uh, het tweede onderdeel daarvan is dat je uh, die kansen... Uh, afweegt En als je denkt ja, dan komt wat veel mensen zeggen van uh, uh, ja, hij durft risico's te nemen en zo. Ja, dat is zo. Die moet je ook durven nemen, derde element van ondernemerschap. Je moet risico's durven nemen, je moet failliet durven gaan. Uh, je moet alles op het spel durven zetten als dat nodig mocht zijn. Uh, ja? ja, en emoties zitten vaak uh, het oordeel in de weg. In positieve en in negatieve zin, hè. Kijk, ik kan heel enthousiast worden van, uh, uh, uh, van een hele positieve emotie van uh, uh, deze loterij, dat gaat hem helemaal worden, bla bla bla bla. En dan zou het kunnen zijn dat ik helemaal over het hoofd gezien heb uh, dat het niet kan, of niet mag. Of dit zo. Je moet dus ook wel goed kunnen afwegen. Kijk, ik denk oh, ik ben fijn Ik denk dat elk jaar denk ik dat fijn kampioen wordt. Dat is gewoon een emotie die gezond oordeel in de weg zit. Ja, maar daar, daar, en, heeft, daar heeft natuurlijk... Uh, daar weet u alles van, want, want zo'n loterij... de kans dat het in je straat gebeurt, ja, is gewoon klein. Die is klein. En, is en toch, klein. En toch uh, uh, doe je eraan mee. Want uh, het, het, ja, er zijn emoties die, je zo, die zo sterk zijn... dat je denkt, ik doe het gewoon. Ik, dus ik... koop gewoon een lot. En dat doen 6 miljoen mensen maand in, maand uit in Nederland. Zo zitten mensen in elkaar. Uh, ...zo zitten mensen ook in elkaar. Ik wil niet zeggen dat ik nu een afgerond oordeel <laughs> heb gegeven over de mens... ...maar ja, zo zit hij zeker ook in elkaar. En dat weten we als, uh, uh, als marketeers, uh, maar al te goed. Want dat, dat, dat leren we ook. En je leert ook uh, hoe, je moet, uh, hoe je moet verkopen en hoe, com hoe complex dat kan zijn. Dus dat is, uh, dat is, dat is voor mij dan een beetje hopeloos. Ik ben, ik ben echt geen ondernemer. Maar toch zou ik willen weten... Ja. Uh, wat, ik nou, hoe, wat nou een goed verdienmodel altijd in zich heeft? Een goed verdienmodel heeft een ondernemer in zich. Maar daar kan ik niks mee. Nee, <laughs> ja. Het gaat dus ook niet gebeuren dan. Nee. Martin, het spijt me. Oké. Okay. Uh, dat, zijn, dat zijn talenten en eigenschappen aan mensen die, uh, die niet heel veel worden uitgedeeld. Dat, dat is nou helemaal zo. <kwijnt> Misschien, misschien moet ik dat hele idee van een perfect model maar meiden, loslaten. Misschien moet ik het maar zoeken in uh, andere doelen, waar mijn talenten liggen. Die doe ik de ramen open en kijk naar de sterren. Mega winstmodellen op aarde of niet. Die sterren die draaien hun eigen gangetje. Al miljarden jaren. Misschien moet ik... Die rekenkracht van mijn thuiscomputer niet gebruiken voor crypto maar uitlenen aan het SETI-project. De Search for Extraterrestrial Intelligence, de zoektocht naar buitenaardse leven met radioschotels. Dat SETI dat heeft heel hard rekenkracht nodig van miljoenen vrijwilligers over de hele wereld om alle data die die radioschotels opvangen te verwerken programmatjes te downloaden op uh, setai at home. En als daartussen op jouw computer dan de eerste boodschap van buitenaards leven wordt ontdekt. And your name is Ja, zegt deze manier van Setai. Dan krijg je misschien de Nobelprijs. Ja, een piepklein kantje natuurlijk. Maar het is ook piepklein bij de postcode loterij. En de volgende dag ga ik even langs in de straat bij buurman Floor... die zijn hele leven nooit heeft meegedaan aan verdienmodellen. Er, is, er is, wordt bij mij altijd nagedacht over dingen. Um, kun, kun jij me een beetje verder helpen? Nee, want, want ik weet niet, wat die term ken ik niet, perfecte uh, verdienmodel. Ja, maar, ja, maar je, je, je, je, je kent toch de, de, de berichten, je, je kijkt toch tv... We zijn allemaal een beetje ondernemers, zijn we nu. Ik kijk geen tv, want dat vind ik allemaal maar niks. Het is zelf ingenomen. Er staat wel een tv. Ja, die staat er voor, voor noten. Oh, als, de, als de wereldoorlog uitbreekt. <laughs> maar het maakt, maakt niet uit. Sommige mensen hebben drie tv's of vier. En ze uh, zijn lid van allerlei clubs. En maar geld uitgeven. Iedereen moet op vakantie, moet een auto, moet uiteten, Moet dure kleding. En ik moet allemaal niks. Een beetje, beetje leven, een beetje fietsen... een beetje vrijheid, blijheid. Dan hoef je dat verdienen, moet je ook op te pompen. Nee, dat moet je wel helemaal niet op pompen. Nee, maar, maar dat moet je dus om wel om dit vol te houden... en te blijven groeien steeds ja, meer, hè? Als je alles wil hebben... dan moet je, je inderdaad de verdienen. Elk bezit is zorg. Dus daar, hoe minder je bezit, hoe, hoe minder zorg. Het lijkt mij logisch... maar ik zie 99% van de mensen... die het niet inziet. Ja. Maar goed... Dat moeten zij weten, ik, ik heb geluk, gelukkig nooit commentaar op anderen. Nee, dat, dat, dat heeft a, geen zin. Dat zit niet in je? Dat zit niet in je, je haalt de mond uit mond. Als ze mij maar met rust laten die klootzakken. <totstut>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 U hoorde het perfecte verdienmodel. Een zoektocht naar de geheimen van het ideale businessplan. Martin Minkema maakte deze documentaire. De eindredactie was in handen van Anton de Goede. Heeft u tips of andere reacties voor Martin? Ons e-mailadres is redactie.npodoc.nl Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van onze podcast... Pavel de Poolse Plukker... De serie van Maartje Duin over het wel en wee van een Poolse komkommerplukker. Vorige week hoorden we hoe Pavel zich staande hield... tussen de metershoge komkommerplanten uit Friesland... op een nulurencontract van het uitzendbureau. Heeft u die aflevering gemist? U kunt hem terugluisteren via onze site. Of zoek om niks te missen in iTunes op de podcast Pavel, de Poolse plukker. Podcast met K-A-S, podcast. En Pavel met een W. En abonneer u op de hele serie. Aan het eind van deel 1, vorige week, nodigde Pavel ons uit bij hem thuis. Laten we beluisteren. Ze wonen overal in het dorp. Met een hele ploeg en het zijn hele vieze mensen. Maar ja, die, die mensen hebben wel nodig, voor, uh, want anders hebben we geen grond. Op. Ja, toch? Mag ik je aan niemand voorstellen? Mijn naam is Pavel Borowik. Ik kom from uh, East poland Tot voor kort woonde en werkte hij in Polen. Ik werk in een grote fabriek en ik krijg een salaris van 350 euro per maand. En ik begin een job in een andere plaats. Yeah, ja, in een andere plaats. Nu plukt hij komkommers in Friesland. Maar hier kennen ze hem nog niet. Mij verbaast dat is de Polen zo slecht integreren in Friesland. Het zijn allebei aardige mensen. Maar als je in Polen. Vroeger ben ik heel vaak in Polen geweest, ook nog voor de Wende. Nou, in een paar dagen zat je tussen de Polen en dan had je er ook onderdak. Andersom de gaat het dus wel. Ik vraag me dus af, ligt het aan de Polen of ligt het aan de Vriezen? Ik ben Maartje Duin en dit is deel 2 van de podcast Pavel, de Poolse plukker. This is my village, Weinaldon. This is a small village close to Harlingen. Vier... Uh, first... We 8 is... Bij Naldum is niet veel meer dan een 15e eeuws kerkje omringd door huizen. Ook Pavels woning grenst aan het kerkplein. Een rood bakstenen huis dat er van buiten vriendelijk uitziet. So, be, my guest. be my guest. Het is het eind van een lange werkdag in de groentekassen. In de bijkeuken staan 16 modderige schoenen. Uh, we leven nu met 8 personen. Er zijn twee koppels hier en iedereen heeft een room. Het uh, is busy. Daniel hier is in de Dit is uh, een bathroom. Uh, Het interieur ademt de sfeer van tijdelijkheid. Dit uh, is mijn room. Met alleen de hoogst noodzakelijke spullen. Deze uh, lamp is van Krielop, van Harlingen. Deze chair is een gift. This, uh... Kasten, hij koopt ze in uh, Franeker, vooruit hier al. En een opvallend grote hoeveelheid koelkasten. And dit is uh, my mijn uh, koelkast, extra koelkast, dat is alleen voor me. Pavel nam er een mee van huis, in de achterbak van zijn auto. When I go here, we kill the pig special for for my trip to here. En we kregen de beste meat om te preparen: de sausage, de ham, bacon en andere dingen. Hij presenteert me een stukje worst. Lichtpaars met grote witte vetoogen. Dit yeah. is van de tweede Because Want van dat moment my, I was ik twee keer in Polen. Hij gaat me voor naar de provisiekast, die op een ramp lijkt voorbereid. Dit is een closet. Ja. Ik kan overleven in een hurricane. <laughs> Coffee is from Poland. It's much more cheaper. Uh, tea also is from Poland. We have a borscht and uh, żurek. Tortilla is from here. Bread also is from here. But I also have uh, in Kukast. mustard. We have a uh, great mustard from Poland. This our mother prepared the uh, the sauce uh, from tomato. Yeah, and, and we pull a lot of products because we know everything costs a fortune for for us. Ja, yeah, en hier hebben we een grote living room. Please. Hallo. is In de woonkeuken staan de andere kaswerkers in pannen te roeren. Daniel, Marlena. Ze duiken weg van mijn microfoon. Zoals Pavel in de kas al had voorspeld. Niemand heeft met je you. En ik heet ook veel slechte woorden. Waarom neem je de rapporteur naar our huis? Ze zorgen dat lose the job loopt. Dat is een consequentie van wat ze zeggen. Ze zijn bang om iets verkeerds te zeggen en hun baan te verliezen. Typisch Pools doen Pavel die terughoudendheid. En niet goed voor hun imago. I wil juist dat Nederlanders weten hoe hij hier met zijn huisgenoten leeft. Sometimes it's very busy. Sometimes uh, when we meet with uh, more friends, this living room is full of the people. We take a chair, we're sitting on the table, we drink, we, we have, uh, we take a party. Yeah, of course, but neighbors never complain yet, <laughs> yet for us. Okay. <laughs> Pavel heeft het best gezellig met zijn huisgenoten, die hij kent via het uitzendbureau. Toch zou hij het liefst op zichzelf wonen. Maar zijn zoektocht levert tot dusver niets op. Het is heel moeilijk om een huis van house from the private person. Soms belt hij op een advertentie van marktplaats en is de woning toevallig net vergeven. Uh, because the people they afraid if we rented a house for a Polish people probably they demolish it everything uh, or maybe they will be a lot this or I don't know they afraid of us. Hij zit ermee in zijn maag, net als de lokale politicus in de kroeg verderop. Er zit geen Polen in de gemeenteraad, die hebben hier geen stemrecht. Hey. Ja, nou, er is niks op tegen dat je mensen hebt die uh, in armoede leven of zo en die hier komen om, om geld te verdienen, daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik heb alleen bezwaar tegen dat er dat te grote groepen op één locatie komen te zitten. Die mensen zijn gehuisvest in afgekeurde woningen of mensen die wat kamers verhuren uh, verspreid over het hele gebied. En ze zaten afhankelijk ook op campings maar dat geeft, en mijn allen. Maar dat geeft problemen natuurlijk met, met de gewone uh, camping. Uh, mensen die daar geïnvesteerd hebben in hun huisje of zo. Die hoeven die polen niet om zich heen. Ja, het is nog één keer zo. Degenen die om drie maanden weer teruggaan naar, naar hun landen. Nou ja, oké, okay, dat redt zich wel. Maar die hier willen blijven, die moeten dan geïntegreerd worden in gewone wijken. Dat we daar woningen voor zien te vinden. ik wist je zelf niet je? we hebben ze gepodaad. Ik heb Ik heb ze gedaan. Ja, dat is wel dan Daniel. Na het dan het. Daniel. eten vervolgt Pavel zijn rondleiding. Oh, this is closed. We gaan naar de kamers op zolder. Het kleinste kamertje is voor wie het laatste binnenkomt. Ja, yeah, first time when I come here this was on my room. Voor this room kost 350 euro. 6 meter square. Het is een dakkapel met een inbouwkast. Ja, yeah, with no heating system, no ventilation. En you have a closet in the in, in wall. Het raam kijkt uit op de tuin van de buren waar een appelboom staat. I don't know the neighbors. We don't meet each other. We don't spoke each other. No, we don't have any contact. Nothing, nothing. Really. Sometimes they try to not see us on, on on the street, but sometimes we start to scream, "Hey, hello!" and they say, "Okay, hello." But no. Are they here I have never seen in this location. Ja, ze komen ook wel in het café, maar dan, gaan ze, dan zitten ze bij elkaar. Of ze gaan wat aan de, aan de gokautomaat. Of, uh, met, met ze. Dat, dat is geen onderling contact. Nee, Polen die, die mengen zich niet in, in, in, in bij de Friese op de burgers niet. Die hebben hun groepje. En ze laten ze nu en dan ook nog wel eens met vrouwen overkomen. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja, er zijn hier wel Friese jongens, die hebben pootse vrouwen inmiddels dan ook nog We try to, to go out, is very difficult because when people look at us and they see you are not from here. Maybe we look we look a little bit funny or, or we talking a little bit bad, but yeah, they, they see we are a little bit different. We gaat naar Harlingen, soms naar Leeuwarden. Maar het leukst vond hij het dorpsfeest hier in Wijnaldum. For three days is a lot of loud music and a lot of fun and a lot of screamings. Some kind of carousel and shooting stuff, some kind of machine. It was it was a great fun. Just only when when I look how they enjoy. I really enjoy to watch what they doing, uh, what kind of game they playing. They play with uh, with your ball. I, uh, I forget how to call it. Uh, yeah, you know, this is very popular on the Friesland. There is a ball. Everybody uh, try to punch like this one. Uh, this special. Uh, uh, no, I don't understand the rules, but, but everybody playing with this. Misschien komt er een dag dat Pavel mee zou kaatsen. Ja, kaatsen? Yeah. Yeah, probably. Dat hij deel uitmaakt van de gemeenschap die hij nu vanuit een zolderraam bekijkt. De Minskip heet dat in het Fries. Nog een woord dat hij wil leren. Many people, Polish people, they come in here. They are disappointed about where they are now. Wow, this is worse what I got before. Yeah, but. I think I'm strong and this is not a problem. I have bathroom, I can share. I have kitchen I can share. No problem. <laughs> I can cook for a two three person for a eight. No problem. Problem is how to how to have a good life. Always I ask myself, I want to <laughs> I want to have a good life. And I keep going, and I keep going, and I searching. I I remove from this room, I go to that room, and then I, I hope so I quickly change a, a room for a house. Yeah, I have a big hope, I have a big plan. And my list is still long, <laughs> yeah. Fijn dat je luisterde naar de podcast Pavel de Poolse plukker. Een co-productie van Orkater, De Lawei en Up in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In deel 3 leidt Pavel ons rond in zijn geboorteplaats... vlakbij de Wit-Russische grens. Like street, see, uh, are er wonen nog maar weinig leeftijdsgenoten. Because we tot volgende week. En dat zei Maartje Duin, die deze serie maakt. Techniek Arno Peters, advies Gerrit Kalsbeek, eindredactie Anton de Goede. En de podcast maakt dus onderdeel uit van de orkatevoorstelling Lost in the Greenhouse, die tot 27 mei in een kas in Seks wordt gespeeld. Kijk voor meer informatie op lostinthegreenhouse.com. En voor meer informatie kunt u ook naar onze site gaan, npodoc.nl-radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren en dat kan ook via iTunes. Fijne avond verder. Dag. NPO Radio 1. Dag jevrouw.